Leen heeft al het ontkend. Ze zegt dat ze haar dochtertje heeft achtergelaten bij de vader. Maar er is nooit een spoor van het meisje gevonden. Leen, inmiddels 36 jaar oud, heeft twee andere kinderen ter adoptie afgestaan. Het weer, het is zonnig, maar de komende uren ontstaan er steeds meer stapelwolken. Blijf droog. Het wordt 13 graden in het noordwesten en 17 in het binnenland. Morgen in het noorden bewolkt en in het zuiden zonnig. Zondag en maandag overal zon. En dan nog iets warmer. Dit was.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 6.9 ZFM CFM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 I'm not afraid to We